Het is dag 5. Welkom. Begin met je ogen open. Je kijkt niet naar iets in het bijzonder. Je maakt je blik zacht en je kijkt voor je. Je bent je ook gewaar van wat zich aan de rand van je blikveld bevindt. Boven, onder. En opzij. En haal dan vijf keer diep adem. Inademen via de neus. En uitademen via de mond. Word je bij het inademen gewaar van je longen die zich helemaal vullen met lucht. En je borst die uitzet. Bij het uitademen laat je de lucht op een natuurlijke wijze uit je lichaam stromen. Je hoeft geen kracht te zetten en niets aan de uitademing te veranderen. Stel je voor dat je eventuele spanning of stress die je hebt vastgehouden loslaat. Als je voor de vijfde keer uitademt sluit je je ogen. De adem mag haar natuurlijke ritme volgen.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 Merk op hoe je je voelt. In welke stemming verkeer je? En als je herkent op welke stemming er op dit moment is, laat het dan los en richt je op je ademhaling. Volg zo je inademing en je uitademing. Tel in gedachten je ademhalingen, één voor het reizen en twee voor het dalen.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 En laat dan je focus los. Je geest mag zo druk of rustig zijn als hij zelf wil gedurende 20 seconden.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 En open dan straks op jouw moment rustig je ogen. En ga staan als je er klaar voor bent. Wat fijn dat je elke dag zo goed oefent. Je zult merken dat je grote sprongen maakt als je elke dag even de tijd neemt voor jezelf om naar jezelf te luisteren en de aandacht bij jezelf te houden. Ik wens je veel succes verder.